9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het water in de Waddenzee is de afgelopen uur ruim 16 centimeter gezakt. Toch kan het overtollige water in het Lauwersmeer nog niet worden geloosd in de Waddenzee. Daarvoor staat het zeewater nog te hoog. In de noordelijke provincies is de aandacht nu vooral gericht op het Lauwersmeer, waar zandzakken nog steeds het water buiten houden. Dat is niet gelukt op een eiland bij Grauw, waar water over een kade is gelopen. De verwachting is dat het water morgenochtend enkele huizen zal bereiken. Burgemeester Kronen van Leeuwarden heeft de voetbalwedstrijd Cambuur FC Groningen vanmorgen afgelast. De politie heeft het zo druk door het slechte weer dat het oefenduel niet kan doorgaan, zei Kronen. In Zuid-Holland heeft Dordrecht nog steeds wateroverlast. Ook daar staan enkele kaders blank. En de verwachting is dat dat vannacht zo zal blijven. De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft een goed jaar achter de rug. Vorig jaar zijn meer dan 530 toestellen afgeleverd. Ongeveer 4 meer dan in 2010. Daarmee heeft Airbus het beter gedaan dan concurrent Boeing. Die fabrikant leverde vorig jaar 477 vliegtuigen af. Boeing zag ook het aantal bestellingen stijgen naar ruim 800 vliegtuigen. Hoeveel orders bij Airbus zijn binnengekomen is nog niet bekendgemaakt. De schoonmakers lassen een actiepauze in morgen en in het weekend gaan ze weer aan het werk, naar eigen zeggen om de werkgevers en de opdrachtgevers tijd te geven om bij te komen van de acties van afgelopen week. Als de werkgevers niet reageren, voeren de schoonmakers volgende week weer actie. Vanmiddag demonstreren zo'n 2500 schoonmakers bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam, omdat bij Philips veel op schoonmaken is bezuinigd. Schoonmakers eisen onder meer doorbetaling van loon op de eerste ziektedag en genoeg tijd om hun werk te doen. Het weer nog tot middernacht in de kustgebieden een harde tot stormachtige wind in het hele land buien. Vannacht worden die buien minder zwaar. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen minder wind, minder buien en geregeld zon. Het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. De TU Delft die gaat studies makkelijker maken. omdat te veel studenten er te lang over te doen om af te studeren. Goede zaken, daar praten we zo over met een student. En het proces tegen Joran van der Sloot. dat begint morgen. Misdaadjournalist John van der Heuvel die heeft hem vorige week nog gesproken. rond kwart over negen spreek ik hem. En je kan nu ook al shoppen op Facebook. De zusjes De Vissers zijn een van de eerste Nederlanders. die in dit gat zijn gedoken. En volgens onze internet-expert Krijn Schuurman. wordt deze trend gigantisch. En je kan ons natuurlijk volgen als je dat wil, ook via de webcam. Dat kan via radio 1.nl. Today is topics. En dan zie je dat Luc gekleurd is in een bruin grijze dorpknoopbloes met. Ja, die je wel vaak op. Hè? Ja, eigenlijk.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 Dus uh, de doodstraf En die aanklager wil dat de 83-jarige oud-president wordt opgehangen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden door, voor het doden van demonstranten... tijdens de opstand tegen zijn bewind. Nog altijd als je mensen vandaag spreekt... dan herinneren zij zich de doden die toen gevallen zijn. En dat is ook iets wat de aanklager vandaag gezegd heeft... dat vergelding uiteindelijk het beste is. Vergelding voor het leed dat is geleden. En dat zou dan in zijn ogen en in de ogen van heel veel nabestaanden... via de doodstraf moeten... Een beetje. En uh, aanstaande maandag dan gaat de rechtszaak tegen Mubarak verder. Samen thuis, samen dros. Uh... Vreemde overgang hoor ik nu ook. Uh, goed, het Songfestival. Vandaag maakte de trots bekend welke mensen meegaan doen... aan dat nationale Songfestival. We moeten gewoon er nu een keer ervoor zorgen... dat we een keer sowieso naar die finale gaan. En dan natuurlijk hopen dat we gewoon een keer gaan winnen. Nou, duidelijk doel, logisch doel <lacht> eigenlijk ook. Uh, ja goed, je hoorde Tim Dousma... en de andere kandidaten zijn... Rafaella Paton, Pearl Josephson... Joan Franca, Kim de Boer en Ivan Perotti. En als je de afgelopen 13 jaar... wel eens een keertje naar een talentjacht hebt gekeken... dan ken je ze eigenlijk <lacht> allemaal. John de Mol is dus. Zangfestival Bos van dit jaar. Ik heb geprobeerd om logica te vinden in de afgelopen tien jaar. Die hebben er gewonnen en die is er gewoon niet. Er is geen logica. Dus je moet gewoon proberen om eerst te zorgen dat je goed de zangtalent hebt en uh, het moet een goed liedje zijn. Ja, en dat deden ze vorig jaar niet kennelijk. Uh, toch had ook John de Mol moeite om überhaupt zes kandidaten te kunnen vinden. Uh, omdat uh, je ziet dat artiesten twijfelachtig zijn om mee te doen. En wij echt uh, al onze gewichten uh, en uh, relaties uh, hebben moeten aanspreken om, om deze zes uh, zover te krijgen om mee te doen. De, dat Nationale Songfestival is dan weer op 26 februari en dan weten we wie er mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival. Dan de schoonmaaksters op drie... Vandaag gingen ze demonstreren in Amsterdam. En het gaat ons niet alleen maar om dat loon. Het gaat ons om waardering voor ons werk. Dat is in ieder geval één miste verstand uit de wereld. Hè? Schoonmakers zijn dus geen robots. 2000 schoonmakers liepen vandaag de mars van... Um... God, hoe heet die mars ook alweer? Respect! Respect. Respect. Respect. Respect. De mars. Ja, van respect heet. Wordt respect. What you want, baby, I want What you need, do you know I De waardering is er niet. We willen gewoon respect. Gaat het echt om respect en niet om meer geld? Het gaat om respect en natuurlijk, geld is ook belangrijk. Dus respect als eerste. Wijsbostenvervoer. En daar staan we voor. Ja, mooi. Eh, uh, Esmee Ja, is Wiegmannen van de ChristenUnie. Ja. Omdat dat respect op te eisen gingen de actievoerders vandaag naar Philips. Volgens hen een van de bedrijven die steeds minder willen betalen voor schoonmakers. Even afwachten hoe het loopt, hè, natuurlijk. Hè? Wat moet er nog gebeuren vandaag? Nou, dat we uh, gerespecteerd worden en al, hè? dat we ons uh, recht hebben. Ja, en het... kunnen krijgen. Ja. Ja. Maar ja, we wachten wel af. We zaken verder als het moet, hoor. En wat gaat u vandaag nog doen? Ik ga eigenlijk een koud biertje pakken. Het is klaar hier. Ja, gelukkig wel. Maandag, dan begonnen, toen begonnen de acties in de schoonmaakbranche en ze gaan ook nog wel eventjes door. Dan nummer 2, daar staat de wind. Want oh, oh, oh, oh, oh, oh, wat waaide het toch hard vandaag. Dit is Friesland, Beetgummermolen. Daar is vannacht een boom tegen een huis gewaaid. De schade lijkt mee te vallen. En ook op veel andere plaatsen zijn bomen omgewaaid en wordt er schade gemeld.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 Ben je er ook wel weer flauw van? En wil je kostmisselijk. Nee, dat nog net niet. Dat heb ik <laughs> nog niet mee mogen maken. Nee, maar fingers crossed misschien dat het ooit nog kotst wordt. <laughs> Vandaag niet meer. In ieder geval alle veerdiensten naar Vlieland lagen eruit... en dus moesten de eilandbewoners een dagje vrij nemen. Het is wel een zware overmacht, maar ja, goed. Aan de andere kant, zeg mijn werkgever... Uh... Had je maar niet op een Wad-eiland moeten gaan wonen, hè? Ja, zoiets, ja. Ook wel een heerlijk romantisch gevoel, toch? Met z'n allen op dat eiland dat onbereikbaar is. Geen veerboot, niemand erop, niemand eraf. Precies, één grote natte bende schijnt er te zijn geweest daar op Vlieland. Inmiddels is de wind weer een beetje gaan liggen en vallen de problemen wel weer mee. En dan nummer één, dat is niet de wind, maar het water. Vandaag ging het daar de hele dag over. Alle verslaggevers, zelfs verzopen honden in obscure dorpjes als beetgrummer molen, falon. Burgum, Grouw en Tolbert. En vooral in die laatste was het mis, want er stond namelijk een dijk op knap. Vanmorgen om vijf uur, dan werd er op de bel geduwd. Ik denk, wat zouden we nou beleven? En het valt altijd mee. Willemijn, ben jij ooit in een van die dorpen geweest? Nee. Waar de fok hebben we het dan de hele dag over? Lekker laten afdrijven, die dorpen. Nooit meer over hebben. Tot morgen. Ik zal me oppassen Luc. In Groningen is Dankjewel, Luc. Tot morgen. Ja, iedere avond duiken we hier in bnn Today. d Naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis de geschiedenis boeken in. Er was nog meer dan weer en wind. Er was ook vulkaan Etna in Italië die opnieuw as en lava spuugt. Reden om geoloog Jan Smit te vragen naar de grootste vulkaanuitbarsting ooit. Jan, goedenavond. Goedenavond. Ja, wanneer was die en waar? Oh ja, 1883. Uh, nou ja, dat is soort, de grootste, grootste vulkaaneruptie die we ooit hebben waargenomen... waarschijnlijk was 70.000 jaar geleden aan het begin van de laatste ijstijd. Aha. Maar toen waren er geen mensen om het op te schrijven, dus daar weten we helemaal niks van verder. En dan die waar we wel iets over weten, 1883. Ja, dat was in de Krakatau in uh, Indonesië, wat vroeger in Nederlands-Indië was. Ja. Dat was uh, een van de grootste erupties van de laatste 200 jaar. Hoe ging het? Beschrijf ja. eens. Uh, nou, je kan je voorstellen, een ontzettende knal. Die is uh, in, in heel Indonesië en uh, Oost-Azië gehoord. En toen blies een vulkaan op. Dat was een klein eilandje tussen Java en Sumatra en een smalle zeestraat. En die heeft een dag lang as en uh, lava uitgebraakt. En dan ontstond er zo'n groot gat onder die vulkaan dat die helemaal opgevuld is, opgestort is. Er is het water erin gestroomd en er is een hele grote vloedgolf ontstaan uit die vulkaan en die heeft de kusten van Java geteisterd en daar woonden heel veel mensen. Dus er zijn nogal wat slachtoffers gevallen, ja. ja. hoeveel? Nou, schat, eh, rond de 30.000, 35.000. Ja, en dat merkten wij zelfs tot in Nederland toe, hè? Tenminste de as dan? Ja, de as wel. Want die as, die kijk, zo'n uh, zo eruptie gaat uh, as, hangt van een beetje van de kracht af. Die kan tot 50, 60 kilometer hoog komen. Die fijne asdeeltjes worden dan in de stratosfeer door die hele sterke winden daar verspreid. Mm -hmm. En dat weer het zonlicht een beetje. Dus we hebben een jaar lang hebben we prachtige zonsondergangen gehad. Hè? Of de zon net onder de horizon is. Maar dan vang je nog wel de zonnestralen in. En die worden hartstikke rood. Dus ik krijg hele gloeiend rode luchten. Tot in Nederland is, uh, dus, een de, jaar de Dat hebben we in Nederland gezien, ja. ja. En dat, dit, is, uh, dit is een vrij bekende, de krakatau. Daar is natuurlijk veel, veel over ja, gedaan. Ja, krakatau... Uh, ja, destijds waren we natuurlijk de, de regerende partijen in Indonesië. Dus daar is vrij veel verslagen van, hè, van scheepskapiteins die er rondvoeren en van de lokale regenten. Ja. Dus dat heeft in het Nederlandse bewustzijn niet alle jongeren natuurlijk die jullie bespelen, maar andere mensen weten dat heel goed. Krakatoa, dat is een begrip. Ja. Gaan we ooit nog zo'n soort uitbarsting meemaken dat we hier nog met mooie zonsondergangen zitten? Ja, dat komt regelmatig voor. Hoor. Er zijn delen van de aardkorst verdwijnen onder de grond en als ze verdwijnen dan lossen ze weer op dieper in de aarde en dan komen we weer terug in vulkanen. En dan praat je over de, de beroemde ring of fire rond de Stille Oceaan heen. Dus heel Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Indonesië daarvoor. Dus die vulkaanerupties gebeuren met een zekere regelmaat hoor. Iedere vijf jaar heb je wel een hele grote. Ja, en, en dat zien wij dus ook wel eens hier. Alleen zijn we ons daar dan niet zo bewust van. Tenminste aan die asdeeltjes nee, dan. Nee, nee, Nederland... In Nederland zijn we heel safe, hè? Dat enige stokaan... Nee, maar ik bedoel die, die asdeeltjes waardoor we mooie zonsondergangen krijgen. Dat bedoel ik. Dat, uh, zelfs vliegtuigen hebben we helemaal geen last van. Nee, daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn. Goed. Jan Smits, dank je wel. Oké. today. Hoe kijkt Joran van der Sloot aan tegen het proces dat morgen tegen hem begint? Hoor je zo meteen van John van der Uffel. Is Milo met Little in de Middel. Zanger en econoom Milo Little in de middel. Het is donderdag en dan bespreken we in BNN Today... altijd de opmerkelijke zaken uit de misdaadwereld... met onze eigen crime-redacteur Malini Fase. Malini, goedenavond. Goedenavond. We hebben het vandaag over het proces tegen jongen van der Sloot. Dat begint morgen in, Chili, um, sorry, in Peru. en staat terecht voor de moord op Stephanie Flores. Dat weten we allemaal, maar toch nog even heel kort. Malini, hoe zat het? Ja, we hebben Joran natuurlijk leren kennen bij de verdwijning van Natalie Holloway in 2005. Maar justitie heeft nooit kunnen hardmaken dat hij iets mee te maken zou hebben. Dus bleef hij altijd op vrije voeten. Ja, in 2010 was hij voor een pokertoernooi in Peru. En daar ontmoette hij de Peruaanse Stephanie Flores. Nou ja, die twee gingen uiteindelijk samen naar uh, Jorans hotelkamer. En de volgende ochtend werd Stephanie doodgevonden op de kamer. En Joran was gevlogen. Uh, een paar dagen later werd hij aangehouden in Chili en uitgeleverd aan Peru. En sindsdien zit hij daar vast in een zware gevangenis. En nu eindelijk, meer dan anderhalf jaar, begint het proces. Ja, en wat wordt er morgen besproken? Ja, morgen is het eigenlijk een soort van regiezitting. Dat is een beetje vergelijkbaar met de allereerste zittingsdag in Nederland. Uh, er worden vooral heel veel praktische dingen geregeld. Uh, de advocaat zal bijvoorbeeld een verzoek om, om een andere rechter. Nou ja, de aanklacht wordt voorgelezen. Uh, we weten al wat het is hoor. Het is dus 30 jaar en een boete van 50.000 euro. Dat is een forse aanklacht. Mm -hmm. uh, er wordt gezegd welke getuigen worden gehoord. En uh, Joran gaat er waarschijnlijk niet bij zijn. En de rechter zal waarschijnlijk zeggen dat dat voortaan wel moet. Maar het is dus echt pas het begin van de zaak. Uh, geen... Heftige nieuwe onthullingen kunnen we verwachten. Maar wat wel interessant is, is wat er om die zaak heen speelt en uh, hoe Johan er eigenlijk over denkt. En dat weet mijn collega van de Telegraaf, John van Heuvel. John, goedenavond. Goedenavond. Je, ja, je hebt vorige week nog samen? met Johan gesproken. Sorry? Ik zeg, je vat het allemaal kort en bondig samen. Heel goed. <laughs> ja, ja, nog even om ja. ons geheugen op te frissen. Ja. Je hebt Johan vorige week nog gesproken, toch? Hoe kijkt hij uit naar morgen? Uh, nou, hij zal er zelf inderdaad niet bij zijn op advies van zijn advocaat. Uh, die wil voorkomen dat uh, ja, Joran in de, in de rechtszaal misschien verkeerde dingen zegt. Die wil ook voorkomen dat, dat wordt natuurlijk toch gewoon morgen mediaspectakel, maar dat Joran daarin ook nog het hoog, uh, de hoofdpersoon is. Um, dus hij heeft gezegd van nou, uh, hij zal er niet bij aanwezig zijn. En waarschijnlijk is het zo dat de rechter, want die willen natuurlijk toch wel een aantal vragen stellen, dan zal bepalen dat hij bij de, een van de eerstvolgende zittingen aanwezig zal moeten zijn. Maar in de opening, bij de opening van het proces is hij niet bij. Hm. En hoe kijkt hij naar die 30 jaar die misschien, uh, in ieder geval, tegen zich hoort, uh, hoort eisen? Ja, uh, goed, uh, in de contacten die ik met hem heb, vraag ik me af en toe wel eens af of hij zich uh, wel echt realiseert wat hem boven het hoofd hangt. Misschien is het ook wel een soort struisvogelpolitiek dat je toch een beetje ja, jezelf moet in probeert te praten. En hij denkt zelf uh, soms toch nog... ...dat hij er met een jaar of tien vanaf komt. Hmm. Um, ik heb hem ook nog gesproken dat zei van ja, om de, dat is een tijdje langer geleden. die aangaf van ja, ik uh, verwacht eigenlijk dat ik acht, vanaf 18 december, want dan dus zat hij precies uh, anderhalf jaar in is, ...dat hij dan uh, hmm. een soort huisarrest zou krijgen, dus dat hij de gevangenis zou mogen verlaten. Dus ik heb het idee dat hij toch nog steeds niet altijd even goed de ernst van de zaak inziet. Nee, want die tien uh, jaar dat uh, no way, zeg jij? Nou ja, kijk, het is wel zo. Op het moment dat je de maximale straf krijgt uh, van 30 jaar. In, in Peru is uh, de vervroegde in vrijheidstelling uh, veel eerder dan bijvoorbeeld in Nederland. In Nederland krijg je één derde strafkorting. Mm -hmm. In Peru gaat er soms de helft af en soms zelfs wel meer. Dus ja, zelfs als, het, als hij 30 jaar ja. zou krijgen, dan zou het toch nog uiteindelijk zou het netto op, op een jaar of 10, 15 uit kunnen komen. Mm -hmm. Maar wat bij hem natuurlijk ook nog meespeelt, is dat hij wordt aangeklaagd in, of inmiddels is aangeklaagd in Amerika. En dat Amerika dat ja. ook als een uitlevering heeft gevraagd. Dus, dus er hangt uh, ook in Amerika nog het dode geboden Ja, want het hoofd. hij zou de familie van Natalie Holloway hebben opgelicht. Hè? En wat hangt ja. hem dan boven het hoofd als hij inderdaad uh, wordt uh, aangeklaagd... en dat dat ook echt voorkomt in Amerika? Nou, onder deze omstandigheden uh, is, wordt deze oplichting maar zeer zwaar aangegeven. En dan kom je ook zomaar op, op uh, 15, 20 jaar gevangenisstraf uit. Ja, ja want er even dus voor de duidelijkheid. Die... Hij, hij uh, had geld nodig en toen heeft hij die moeder van... Uh, Natalie Holloway een beetje om de tuin geleid, zodat zij in ieder geval geld aan hem zou betalen en hij daardoor ja. wat meer zou onthullen over haar dochter. Maar dat is, uh, dat is allemaal uitgekomen hoe dat ging. Ja, dat speelde allemaal vlak voor dat uh, voordat uh, hij naar Peru reisde. En toen heeft uh, de FBI heeft een soort uh, ja, een undercoveractie opgezet. En, de, en uh, daardoor is het bewijs in die zaak ijzersterk. Dat staat ook allemaal op band en op videotape. En hij heeft het overigens ook toegegeven dat hij uh, ja, de familie uh, Holloway een poot uit wilde draaien omdat hij vond dat ze zijn leven grondig hadden verziekt. En uh, ja, op die manier heeft hij dat toe meegespeeld, dat spelletje. Ja. Maar dat kan nu nog wel eens heel erg opbreken. Ja, en je hebt deze week op Aruba ook nog gesproken met Jorans moeder. En hun contact ja. is al niet meer zo goed, geloof ik. Uh, maar ik kan me voorstellen dat ze best wel spannend vindt hoe het allemaal gaat lopen. Wat, wat, uh, hoe denkt ja, ze daarover? Tuurlijk. Over? tuurlijk. Uh, kijk, uh, zij, zij zegt ook, het uh, blijft en natuurlijk volg ik het allemaal. Ze, ze zal niet naar het proces gaan. Ze gaat uh, Joram wel bezoeken uh, in de komende periode. Maar dat wil ze doen uh, los van, van alle media. En, en ze wil gewoon uh, ja, dat zo lopen overal mogelijk doen. Maar uh, ja, ja. ze zegt: Ik heb drie zoons. Twee van mijn kinderen doen het hartstikke goed. En Joram is een zorgkind. En hij zal uh, ja, het recht zal ze loop moeten hebben, maar ik, ja, ik, ik blijf wel mijn kind. Hm. Even, even tot slot, uh, John, jij hebt hem gesproken. Wat, wat was je algemene indruk van hem? Nou, Johan is iemand, ik heb hem uh, meerdere keer gesproken, telefonisch, maar ja. ik heb hem ook twee keer bezocht bij de gevangenis. Uh, is echt het prototype van iemand met twee gezichten. En ja, aan de ene kant uh, kan het een hele eenemelijke uh, jongen zijn. En, en uh, is hij is zeker niet dom en weet die dingen goed te verwoorden. en. Uh, weet hij ook goed al duidelijk te maken wat hij wil en, en hoe hij uh, tegen de zaak aankijkt. Maar aan de andere kant ja, kan hij ook uh, hard tegen weldaders zijn. Ja. Ik, maar je, je hebt hem natuurlijk onla onlangs nog gesproken, is hij er nog even, even mentaal even sterk ja. of is daar enige verandering in? Dat is heel erg wisselend. Ik maak hm. mee dat hij, dat hij inderdaad sterk is, maar er zijn ook fases geweest dat hij in een diepe depressie zat, dat hij ook uh, antidepressiva uh, kreeg toegediend. En uh, ja, het is, het is heel wisselend, maar goed, dat lijkt me ook wel vrij logisch op het moment dat je daar vast zit. Uh, ook nog eens de kans loopt straks naar een, uh, ja, naar een uh, gevangenis te worden overgebracht, waar zien het gezien nog veel moeilijker en zwaarder is. Ja, dan, uh, ja, het Siberië van doen. Peru, hè, las ik. Ja, dat is een hele beruchte gevangenis. De chalapalca gevangenis die ligt tegen de grens met Bolivia aan, op 4500 meter hoogte. Het is te koud. Het is al 2000, sinds 2003 dat Amnesty International erover klaagt... dat de mensenrechten in die gevangenis worden geschonden. En dat is eigenlijk de, de plek waar uh, de Peruaanse justitie hem nu graag zou zien. Ja, nou, we gaan het zien hoe het uh, gaat aflopen. In ieder geval morgen dus de eerste dag. Ook maar ministerie eist 30 jaar cel. Maar ja, zoals jij net al zei, John, dat zou uit kunnen komen op 15 of zelfs minder. Maar dat uh, gaat allemaal blijken de komende maanden. Daar worden we vast nog heel veel van. John van Neuvel, dankjewel. Ja, dank je ja. wel. Malini Vazen, dank. Willemijn Veenhoven. Heeft uh, Joran van der Sloot eigenlijk een Facebookpagina gekregen, Schuurman? Ja, hij heeft er eentje. Ik heb hem hier uh, voor me. Maar ik heb nog niet de neiging gehad om te liken. Nee, je bent ook nog geen vriendschapsverzoek uh, Nee, ik, uh, ik laat het zo. Hij heeft toch 2.175 vrienden. Of mensen vinden het leuk tenminste. Ja, maar ja. het is altijd heel wonderlijk dat, uh, dat we slechte rikken hebben, vaak ook uh, fans. Ja, meer, een stuk meer vrienden dan ik in ieder geval. Ja, ik weet niet of het echte vrienden zijn, maar... Nee. straks hebben we het met jou over hele andere dingen. Namelijk met jou en drie uh, fijne dames hier in de studio over F-commerce. Oftewel uh, geld verdienen via Facebook... Hoe dat precies, precies werkt hoor je rond kwart voor tien. Exit Holland. Maar eerst, zoals iedere avond in BNN Today, Exit Holland. Een bijzonder verhaal van een Nederlander in het buitenland. Vandaag, Alex Heijmans in Brazilië. Daar spelen homo's ineens een rol in populaire soapseries. Alex, goedenavond. Hoi. Dat klopt, Tulemijn. En dat ja. is voor het eerst. Nou, het is zeg maar het, het, het afgelopen, de afgelopen vier, vijf maanden voor het eerst. dat uh, in een de, in de, in de, in de grote telenovela, zoals hier de, de soapseries noemen. Dat er voor uh, homo's en lesbiennes uh, grote rollen weggelegd zijn. Ja, waarom is dat nu? Nou, er is uh, nogal wat veranderd het afgelopen jaar in, in Brazilië op, uh, op het gebied van homo-richten. Er is namelijk uh, het, het huwelijk is opengesteld voor, uh, voor koppels van het gelijk uh, geslacht. Ja. Dus het is een, een grote ommezwaai en dat, dat is dan ook terug te zien in, um, uh, in de Soap-series. Want die hebben namelijk in, in Brazilië een heel groot, um, heel groot maatschappelijke invloed. Uh, er zijn nog steeds zo'n zo 16 miljoen Brazilianen die niet kunnen lezen of schrijven. Mm -hmm. Dus de enige manier zeg maar, om, om die te bereiken is, is uh, ja, bijvoorbeeld via, via tv-drama. En daarom ligt het, ecu, het educatieve er uh, een beetje dik bovenop... in het ja. geval van de, de homo-verhaallijnen die uh, de laatste tijd in de, in de grote soapseries uh, spelen. Maar hoe kan je in godsnaam leren lezen en schrijven door een soap? Nee, nee, nee, nee, dat bedoel ik niet. Nee, je kunt, uh, uh, Maar zo kun je dus mensen die, die niet kunnen lezen of schrijven, kun je bereiken ja, okay. via de Op, televisie. met een boodschap zoals bijvoorbeeld Precies. de acceptatie van homo's. Ja. ja. Is, zijn dat overigens de soapseries zelf die dat belangrijk vinden om, om het over die thema's te hebben? Of is dat een beetje van, van bovenaf opgelegd? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Uh, wat mij wel duidelijk is dat er allerlei andere soort sluikelijke uh, reclame uh, uh, plaatsvindt in, uh, in die soapseries. Voor, voor bijvoorbeeld olijfolie of zelfs, durf ik het te zeggen, voor CNA. Maar nou ja. um, uh, ik denk dus ook inderdaad dat, uh, dat, dat de regering uh, uh, daar, ja, daar wel ergens achter steekt. Ja. Ja. Want wat voor thema's worden er nog meer behandeld in soaps? Maatschappelijke thema's? nou bijvoorbeeld eh, eh, rechten van van ouderen of van invaliden eh, eh, ja er komt van alles eh, komt van alles aan de orde gezond eten uh, dus ja, het is vaak nogal, uh, nogal educatief. Wat, wat uh, een van de uh, verhaallijnen over, over homo's, die, uh, die mij wel aansprak, moet ik zeggen, ja. was dat een, uh, uh, ja, er werd een, uh, uh, uh, ja, er is in Brazilië veel vooruitgang geboekt, maar er is ook nog steeds veel ho uh, geweld tegen uh, homo's en lesbiennes. Mm -hmm. En dat gebeurde dus ook in, uh, uh, in een van deze soaps. Er werd een, een, een jonge homo uh, vermoord. Vervolgens wilde de politie dat niet goed gaan onderzoeken, want ja, die jongen had het natuurlijk allemaal aan, ja, aan zijn eigen uh, seksuele geaardheid te, te danken. Toen werd er een buurtcomité opgericht en uiteindelijk zegevierde het recht. En, nou ben jij natuurlijk zelf homo, of nou niet natuurlijk, ja, maar, maar dat, ben, dat ben je wel. <laughs> ja. um, merk je er nou iets van, dat het misschien verandert, het beeld van homo's? Uh, ja, dat is eigenlijk dat is gewoon frappant. Uh, hoe uh, uh, het, het wordt inderdaad bespreekbaarder. Zeg maar ik wil niet zeggen dat het compleet onbespreekbaar was. Dat was het helemaal niet. Maar het is in bredere kringen nu uh, bespreekbaarder. En mensen hebben het dan ook bijvoorbeeld over refereren gewoon ook aan, aan personages uit die soaps. Ah oh, ja. Ja. Van uh, en dan zegt van uh, van ja, nou ik ben ook homo. Oh, oh net als Eduardo. En dan bedoel ze een uh, acteur? Ja, ja, ja een acteur. Ja, uit Ja goed ja, het, het werkt dus wel. kennelijk. Ja. Ja. Alex Heijmans vanuit Brazilië. Dankjewel. Graag gedaan. Oh ja. Oh, oh, oh, oh. oh, yeah. I'm gonna call it. Just like I see it.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 Nederlandse Crystal full for you. Wil je ons trouwens volgen via de webcam? Dat kan op radio 1.nl. Half 10 Radio 1. Het NOS Journaal. Met Jan van der Putten. Het Groninger Museum heeft besloten de kunst in de benedenzalen een verdieping hoger te brengen. Het water van het kanaal waar het Groninger Museum is gebouwd, zijpelt door de ramen naar binnen. En bij Grauw in Friesland zijn de problemen ook nog niet voorbij. De kade van een eiland loopt over en zal morgenochtend dat water zal de huizen bereiken. Dordrecht in Zuid-Holland. Er staan een paar kades blank. En naar verwachting zal de wateroverlast daar ook de hele nacht duren. En in Rotterdam is een vrouw gewond geraakt door een omgewaaide boom. En die boom raakt ook de bovenleiding van de tram. De actievoerende schoonmakers gaan weer aan de slag. Naar eigen zeggen geven ze de werkgevers en de opdrachtgevers de tijd om even bij te komen van de acties. Vanmiddag demonstreerden zo'n 2500 schoonmakers bij het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Omdat daar veel op schoonmaak is bezuinigd. En als de werkgevers niet luisteren, eh, zeggen de schoonmakers, komen de volgende week weer acties. En in het centrum van Nijmegen is parkeren tijdelijk gratis. De gemeente heeft dat besloten vanwege problemen met de parkeerautomaten. Die 260 automaten zijn nieuw, maar door storing in de software kan maar de helft gewoon worden gebruikt. En dat gratis parkeren in Nijmegen geldt niet voor de parkeergarages. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, PNN Today, Willemijn Veenhoven. De TU Delft gaat de studielast flink verlagen. De universiteit schrapt vakken in zijn geheel of delen ervan. En het idee is dat die maatregelen ervoor zorgen dat studenten hun studie sneller doorlopen... Dus zodat ze vanaf september niet tegen die langstudeerboete aanlopen. Jeder Stokvis die studeert als industrieel ontwerper aan de TU Delft. En die vindt dat wel een goede zaak. Heerde, goedenavond. Goedenavond, wij. Van jou mag die studiedruk inderdaad wel wat omlaag. Ja, voor mij mag die, mag die druk inderdaad wel iets omlaag. Uh, zelf heb ik dat ik... Uh... Naast de studie ook, ook werk en ik denk dat dat ook nuttig is voor studenten. Mm. Maar um, ja, dat is eigenlijk gewoon niet haalbaar met de, met de druk zoals die nu is. Hoe, hoe hoog is die studiedruk dan voor jou? Nou, in mijn eerste jaar had ik bijvoorbeeld uh, echt wel elke dag, uh, of dus vijf dagen in de week van, uh, van negen tot zes, uh, dat ik op de TU zat. En dan vaak ook nog als je tegen het einde van een uh, opdracht aankomt dat je toch ook nog later doorgaat, tien, half uur ja, dat is wel een hoge druk. Dat is gewoon echt, echt fulltime. Ja, dat zijn lange dagen. Hele lange ja, dagen. lange dagen, ja. En ben jij nou de enige, of denken jouw medestudenten er ook zo over? Van, het mag wel wat minder. Nou ja, als je kijkt naar de resultaten uh, bij mij op de studie, dan, uh, dan denk ik dat anderen het ook wel met mij eens zijn. Want uh, ja, mensen doen toch uh, gewoon uh, zes, zeven jaar erover. En, uh, ja, ja goed, mensen voor aan de TU Delft studeren het langst hè, van Nederland. Ja, ja, ja. ja. En dan kan je natuurlijk afvragen, zijn jullie, jullie nou zo lui? Of... Ja, nou ja, goed, ik denk, er zijn altijd wel mensen die gewoon door te weinig werk uh, uh, er langer over doen. Maar... Uh... Ja, als het, als het om zoveel mensen gaat die het niet binnen de ja. tijd kunnen halen, dan kun je toch ook wel afvragen of ja. er niet iets anders met. Nou is dit plan natuurlijk bedacht om, uh, om, om ja, die langstudeerboete komt eraan in, uh, per 1 september. En de TU Delft zegt, ja, onze studenten halen dat gewoon niet. Die zitten straks opgeschreven met die, met die boete. Dus dan gaan we maar wat vakken schrappen of wat lichter maken. De Delfse studentenvakbond is helemaal niet blij met deze beslissing. Luister even mee naar de vicevoorzitter Wouter van Beek. Nou, wij, wij vinden dat eigenlijk uh, heel erg slecht nieuws. Want het betekent feitelijk dat je hetzelfde diploma krijgt terwijl je minder hebt geleerd. Het is namelijk gewoon zo dat ze zeggen we gaan uh, aan die inhoud van die vakken gaan beschaven. Uh, gaan en uh, dat betekent dus devaluatie de van je diploma. En eigenlijk is er volgens mij niemand op de hele TU die dat wil... En eigenlijk komt het alleen maar door de overheid die zegt, jullie moeten harder studeren. En dan zegt de TU Delft, ja, we kunnen niet anders. We gaan er gewoon maar voor zorgen dat, uh, uh, dat mensen heel snel studeren. Maar ja, dan is het niet meer zo goed als dat het was. Het is heel simpel en er zit natuurlijk wel wat in, lijkt mij. De kwaliteit van de opleiding gaat achteruit dan daardoor. Ja, dat, uh, daar, daar heeft hij natuurlijk ook wel gelijk in. dat uh, Als er minder tijd uh, aan besteed wordt, dan, dan zou je zeggen dat uh, de kwaliteit ook achteruit gaat. Ja, dat dan, dan worden natuurlijk verkeerde. echt gewoon vakken geschrapt ook. Ja, ja, ik denk dat je op zich nog wel iets van winst kunt pakken... als je ook gewoon gaat kijken naar welke vakken iets effectiever gegeven kunnen worden. Uh, want daar is misschien nog wel iets uh, te behalen. Het is natuurlijk heel logisch wat hij zegt. Die, die, je hebt straks een papiertje en uh, ja, ja. daarvoor heb je minder hoeven doen voor dat papiertje. Minder vakken hoeven volgen. En sommige vakken zijn makkelijker gemaakt dan het papiertje van de studenten voor jou. Ja, Dan heb je natuurlijk wel de kans dat werkgevers zeggen... ja, ja sorry hoor, maar toch niet die kwaliteit die we gewend zijn. Ja, ja, ja, maar het is natuurlijk. Ja, je moet je wel vragen van uh, kijk, als je naar andere studies kijkt, dan uh, is dat ook allemaal makkelijk haalbaar binnen die tijd. En uh, als dat dus gewoon in Delft niet, niet haalbaar is, dan hebben ze misschien de lab in het verleden toch te hoog gezet voor uh, gelegd voor wat, het, wat de overheid verwacht bij een studie. En uh, ja, dat, dat maakt het natuurlijk wel lastig. Dus dan zou dan moet de TU of. Uh, of gaan knippen, wat ze nu gaan doen, of de overheid zou toch moeten zeggen... nou, voor de TU moet er een uitzondering komen uh, op, die, op die boete. Ja, en werkgevers moeten dat ook maar beseffen dat de, de lat al erg hoog lag bij de TU Delft, vind jij? Ja, nou ja, ja. ja ik denk dat ze dat niet doen natuurlijk. Maar, uh, maar ik denk dat uh, wat, je nu, wat nu geschrapt wordt uh, in het lessenpakket, dat je dat uh, uh, wel weer... Um, bij kunt leren als je straks in de praktijk bezig bent. En uh, ik, ik neem aan dat we ook wel goed gaan kijken naar welke onderdelen er nou precies worden geschat. Goed, heer de Stokvis, dank. We gaan het zien uh, wat, uh, de, uh, wat het gaat worden. Dit is in ieder geval wat de TU Delft van plan is. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. You know raadsels in de kosmos, aliens, de medische wetenschap. Alles daarover heeft de wereldberoemde uh, aan een rolstoel gekluisterde natuurkundige Stephen Hawking. Nee, daar heeft hij over uh, daarover allemaal wel iets een keer gezegd. Uitermate zinnige dingen heeft hij daarover gezegd. Maar vreemd genoeg, er is één mysterie waar Stephen Hawking nog steeds geen verstand van heeft. En dat zijn vrouwen, dat zei hij in een wetenschapsblad. Wetenschapsjournalist Maart Keulemans, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ja, Stephen Hawking, die is bij veel mensen vooral bekend dankzij, uh, nou ja, vooral misschien ook bekend dankzij zijn gastrollen in tekenfilmseries zoals Family Guy. Hier hoor je hem als uh, fantastische minnaar. Oh, oh that feels oh, oh, so good. Oh, yeah. oh, oh, oh, like that. Oh, oh, oh. I thought about this all day. Oh, uh, uh, oh, oh, oh, oh, not so fast. You are hurting me. Yeah. Maarten, daar moeten we natuurlijk even bij vermelden dat Stephen Hawking in rolstoel zit. van Wat heeft hij als, geloof ik, hè, die ja, ziekte? Ja, wie weet dat nou niet. Ja, ja, hij wie weet het, maar goed. Hij heeft de ALS inderdaad. ALS, is, ja. de, hij is ook een medisch wonder, hè? want eigenlijk is ALS een ziekte de, waar, je, waar je vrij snel aan doodgaat. Hij kreeg het op zijn 21ste kreeg hij te horen dat hij die ziekte had. Ja. En ja, hij dacht toen van, goh, ik heb nog een paar jaar te leven. Dat was ook wat de artsen tegen hem zeiden. En uh, ja, hij is nu, hij is het nu echt een record. Hij is de enige ALS-patiënt die zo lang uh, ja. is blijven leven. En hij praat natuurlijk via een computer, vandaar. Nee, ja, die, dus ja, ja, ja, hij dat, is terug, dat stothoofd is bij operatie vernietigd. En dat hij, kan alleen maar zijn, hij bedient zijn stemcomputer met een, een spier in zijn wang. Dat ja, is in Je, je, nou je wang een, een stemcomputer bedienen. Nou, dat kan hij. Dan heeft hij van allerlei enorm ingewikkelde natuurwetenschappelijke fenomenen veel verstand. Maar niet van vrouwen. Was hij nooit echt goed met de dames? Nou ja, hij heeft een tamelijk ongelukkig liefdesleven achter de rug Willemijn. Hij is twee keer getrouwd geweest uh, met zijn jeugdliefde Jane Hawking. Uh, daar is hij uh, 26 jaar mee samen geweest. En, uh, maar ja, moet je je voorstellen, toen ze begonnen, toen was uh, Stephen Hawking nog een hele normale man, uh, leuke vent... Uh, en uh, ja, gaandeweg werd hij zieker en zieker. En uh, ja, die, die vrouw die moest voor hem gaan zorgen. Hè? Dus die moest echt, uh, ja, uh, zoals hij het zelf ook schrijft: uh, uh, elke lepel eten uh, moest zij hem geven. Zeg maar. ja. Dus dat is na 26 jaar is dat stuk gegaan. En toen is hij uh, hertrouwd met een verpleegster van hem, Elaine Mason. Maar dat was ook geen gelukkig greep, want die Elaine Mason, die, uh, ja, het verhaal is heel hardnekkig dat die Elaine Mason hem mishandelde. Dat oh. was een hele dominante tante uh, die voor hem zorgde, maar ja, soms ook niet voor hem. Zorgde. En uh, het is bijna lachwekkend. is op een gegeven moment in uh, die opspraakzaak dat hij uh, alleen had hem uh, uh, buiten gezet in, uh, in de brandende zon. Terwijl er een, uh, een uh, hittegolf was. <laughs> nou ja, het is bijna eigenlijk iets waar je ook moet lachen. Hè, dat die arme Stefan Hawking dan in zijn rolstoel er buiten uh, in, in de brandende zon staat. Nou ja. brandwonden en brandwonden. Uh, nou, dat is allemaal verschrikkelijk. <laughs> het is natuurlijk een beetje, ja, zo'n man, zo'n beroemdheid. En dan, en dan, ja, zo weinig verstand van vrouwen. Ja, precies. Nou ja, kijk, ik wat iedereen zich altijd een beetje afvraagt van ja, ja, zou die man nog wat kunnen hè, in bed, want hij heeft wel drie kinderen. Maar uh, dat is waarschijnlijk niet zo, want zijn, zijn eerste vrouw, die ging vanaf 1985, toen ze al uh, een aantal jaartjes samen waren, toen heeft uh, is zij een, uh, een uh, ja, heeft zijn minnaar gekregen. En dat was ook vrij openlijk uh, bekend dat zij die minnaar had. Hm. En Stefan Hawking wist dat dus ook. Dus dat geeft wel aan dat ze nou niet meer echt een hele warme uh, man vrouw relatie hadden, zeg maar. Interessante man, die Stefan Hoking dat ja, zeker. Ja, dat weet je, weten. Dank je wel. Hij heeft, uh, Ergens een man op het persoonlijke niveau, maar ja, wel ja. briljant. Hè? Wel een briljant wetenschapper. Zeker ik weten. Wil. Maarten Kuilman, dank je Graag gedaan. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Krijn Schuurman heeft wel gelukkig heel veel verstand van vrouwen. He, Krijn. In ieder geval is hij er omringd door en niet geïntimideerd. Staat mijn microfoon aan? Ja, ja staat aan. Kees Schuurman hier, onze internetdeskundige. En een hele hoop dames allemaal te zien trouwens. Allemaal zusjes ook, dat is helemaal leuk. Ja. Via de webcam Radio 1.nl. En we hebben het over Facebook en het geld verdienen aan Facebook. Want Facebook is inmiddels al lang niet meer alleen maar die sociale netwerksite... waar je je vrienden ontmoet. Het bedrijfsleven heeft Facebook ook echt ontdekt. Er valt dus echt geld te verdienen via Facebook. Bijvoorbeeld wat deze dames doen. Heel direct door spullen te verkopen via een Facebookpagina. Dat heet F-Commerce. Ja, zo noemen wij het gewoon. F-Commerce. Niet alleen over Facebook gaat het. Maar over alle geld verdienen via alle sociale netwerksites. Ook bijvoorbeeld via Twitter. De verwachting is dat er in 2015 voor maar liefst 30 miljard euro aan spullen zal worden verkocht. Uh, via die sociale netwerksites. Op dit moment is dat... 5 miljard, dus het gaat enorm groeien. De vraag is: is de Facebook en al die andere sociale netwerksites, zijn die de plek, de place to be als je geld wil verdienen. Daarover praat ik met dit uh, bonte gezelschap. Um, eerst even jullie dames. Uh, Marre Rosa Eva de Visser, drie zusjes. Jullie hebben Poppies Parade. Ik ken het ja. dus niet sinds vandaag wel. <laughs> een van de eerste Facebook winkels in Nederland. Super grappig. Vertel even hoe het werkt. Uh, nou, ons idee is eigenlijk dat we vintage kleding verkopen op Facebook en uh, elke dag um, zetten we nieuwe foto's op Facebook waar we één nieuw vintage stuk op promoten. Even voor de duidelijkheid, Krijn zei net tegen mij, vintage is dat? Dat kent niemand? Dat kent wel. Iedereen oh. mag Nee, het Vind dit is, is natuurlijk gewoon tweedehands, ja. maar het is ja. toch alleen oh. maar tweedehands. Of niet? Ja, Het is eigenlijk alleen maar tweedehands. Ja, kleding het is gewoon een duur, het is een duur ja. woord voor ja. tweedehands. Ja. Mo mooie ja. tweedehands kleding. Dat wel, mooi. Ja. Ja. En, maar uh, jullie hebben een Facebookpagina en daar zet je elke dag een ja. foto op. Ja, en degene die er stuk. als eerste het verkocht onderzet... die is de gelukkige eigenaar van het kledingstuk. Super dus het is simpel een van, is het. Ja, spelletje wat je eigenlijk uh, aan het doen bent. En het bent. leuke is dat... dat uh, uh, het is gewoon Poppy's parade, hè? kan je ja, gewoon vinden ja, op Facebook ja. dat het allemaal altijd foto's zijn van een van jullie drieën, ja. van alle kanten belicht met een mooie trui of zo. <laughs> ja. Heel simpel. Ik zeg weer als Willemijn, ja die wil ik verkocht en hij is voor mij. En dan ja, ja. hoe gaat het dan? Want dan moet ik jullie liken op Facebook. Uh, nee, je hebt ons als eerste al geliked cool. en dan voeg je Poppy de visser toe als vriend op Facebook en die stuurt je vervolgens de factuur en dan kun je weer aan Poppy de visser kun je ook je adresgegevens doorgeven en dan sturen wij het pakketje naar je toe zodra je betaald hebt. Nou is het dus... een, een grappig idee, want het enige wat je hoeft te hebben is internet en je maakt een nieuwe Facebook. En elke dag zetten jullie daar uh, foto's van tweedehandskleding op die jullie zelf weer ergens anders vandaan ja, halen. Ja. De vraag is natuurlijk, hoe komen, ik kende jullie niet, hoe komen jullie aan je klanten op Facebook? Nou, het begon eigenlijk gewoon in onze vriendenkring. Uh, wij zaten alle drie al op Facebook en we hadden alle drie ook al best wel wat vrienden. Um, en we zijn op een gegeven moment mensen gaan uitnodigen uh, toen we het net waren begonnen... Om ze gewoon erop te, op te wijzen. En uh, ja, hoe meer mensen het leuk vinden, hoe harder het ook gaat. Dus dat is echt het, ja, het virale effect. Dus je hebt gewoon je eigen Facebook-vrienden uitgenodigd... Als, om vriend te worden van uh, Poppy's Braid ja. van jullie winkel. Die hebben dat ja toegestemd. Ja. En vervolgens denken natuurlijk die vrienden... die hebben ook weer vrienden die denken... Ja. hé, hey, grappig, ja. even kijken. Ja. Hoeveel gaat vrienden hebben doen. jullie inmiddels? Uh, Bijna 4000. Ja. Dat is niet omhaardig. Binnen drie maanden. Ja, ja. Ja. En, maar, en jullie verdienen daar geld mee, maar dat is nog niet, dus nog niet je baan, hè? Nee, we werken daar ook nog uh, alle drie naast. Eva Marra die werken uh, fulltime. En ik werk vier dagen in de week. En uh, ja, poppies parade doen we er eigenlijk. In het weekend en s'avonds werken we er het meeste aan. Wat ik me afvraag, Krijn. grappig wat zij hebben bedacht via Facebook. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een normale webwinkel openen, zoals weekhand.nl, dat soort winkels. Waarom zou je dat niet doen? Wat is het voordeel? Het probleem is altijd, als je iets nieuws begint op internet, dan moet je die mensen er naartoe krijgen. En op Facebook zitten nou eenmaal heel veel mensen. Ze weten 800 miljoen. In Nederland iets van 6 miljoen, wat toch al heel erg veel is. Uh, dus ik neem aan dat zij gedacht hebben... als daar dan al zoveel mensen zitten... Uh, dat is een beetje de standaardantwoorden in Nederland... Uh, met hives. Uh, ja, dat is inderdaad logisch. Dan kom je dus aan je mensen. Maar zij zijn, jullie zijn de eerste uh, vintage tweedehandswinkel. Yeah. <laughs> op, de, op, de, op deze manier. Yeah. Je ja. zou denk ik, je gat in de markt. Waarom zijn er niet al honderdduizenden van dit soort winkeltjes? Nou, het nadeel is wellicht een beetje dat het is natuurlijk nog niet, uh, het is niet echt een shop. Je hebt natuurlijk ook een uniek model, waardoor je niet zo'n hele shop nodig hebt met 20 verschillende artikelen en stop in je mandje en hoeveel wil je er en enzovoort. Omdat het gewoon één ding is, is dat denk ik nog goed te doen. Het is één tweedehandsdrui die kan je kopen. En dan, ja, en dan dus ja. in die zin is het ja. duidelijk eenvoudig. Terwijl als ik elektronica ga verkopen en ik heb 50 stekkertjes dan, dan is het eigenlijk nog geen geschikt plan. Platform. Misschien dat het overigens wel komt. En er zullen ook allerlei nieuwe kassasystemen komen. En daar zullen jullie ongetwijfeld ook naar aan het kijken zijn. Want als het straks ja. allemaal nog sneller en beter gaat... Zeker, dan ja. willen mensen nog makkelijker betalen, denk ik... dan eerst bevriend worden en opsturen enzovoort. enzovoort. Ja, dat is het redelijk bewerkelijk bij jullie. Ja. Ik, ik, ik, ja, ja, ja, ja, ik moet zelf ja, ja. mijn adres naar Zeep jullie mailen. Aan. en dan. <that> da nou ja, dat tijd te zitten. Ja. Ja. Om, is dit... Um... Een beetje krijn als je nu. Dit is een, een nieuwe manier van Facebook gebruiken. Een manier waar je nou, ja. dus geld kan verdienen aan, aan Facebook. Is dit een beetje de toekomst als je, als je geld wil verdienen aan een sociale netwerksite? Ja, nou, er zijn natuurlijk een heleboel manieren. Je noemde nu F-commerce, Facebook-commerce... wordt ook wel social commerce genoemd. Um, en het is ook die cijfers die je noemde... is ook altijd een beetje arbitrair. Want eigenlijk is het zo dat je door middel van sociale media... het contact kan onderhouden met je bestaande klanten... of met nieuwe klanten. Um, en als je daardoor meer gaat verkopen... is dat dan social commerce misschien wel. In feite is het hetzelfde als de middenstander in de, in de muziekwinkel... die mij uitgebreid te woord staat versus een mediamarkt... waar ik eigenlijk al moet weten wat ik wil kopen... omdat ik anders niet goed... Uh, niet, misschien niet goed genoeg uh, geholpen wordt. Uh, en dat bij, kan in zo'n. Ik ding... bedoel, bij, bij deze drie dames. krijg je een soort van persoonlijk. Nou ja, Contact. dat is natuurlijk de kracht van zo'n kanaal. Dat als ik iets, als ik ergens van hou, dat ik dat misschien om kan opgeven. En dat ik dan een waarschuwing krijg van, nou ja, ik ben waarschijnlijk geen goed voorbeeld. Maar <laughs> en toch, stel je loert op een rokje. Ik zeg maar wat, ja, dan krijg je een alert. Omdat jij dat hebt aangegeven. Ja, dat zijn nou juist die dingen jullie die ook zo mooi al Zo kunnen. dames, kan ik zeggen van ja, ik wil heel graag een of andere een nee. mooi leren rokje. Kunnen jullie daar. Misschien op, in de toekomst. En het kan zijn dat we dat toevallig in ons assortiment hebben. Dus het, het zou in theorie wel kunnen. Nu nog niet. Maar, ja, het, het, het, ja, ja, het, maar het is wel die persoonlijke aandacht, wat je zegt. Dat is er wel natuurlijk. Omdat ja. weet je, iedereen die kan reacties achterlaten. Dus daar wil je ook wel op reageren. En je wil je customers wel tevreden houden. Ja. Dus zeker heb je wel... En je moet ook wel, hè? want het is heel, moet, heel erg zichtbaar ja, natuurlijk ja, ja, nu. Als ik moet. bij de mediamarkt klaag, dat heeft niemand door. Ja. En als ik bij ja. jullie zeg van, ik heb dat ding nog steeds ja. niet ontvangen... enzovoort, ja. dan schrik ik andere ja, mensen ja, af. Dus dan moet je, ja. je uitleggen hoe dat komt. Maar het kost wel waanzinnig ja. veel tijd. Heel. Maar het is wel... Uh, nou, het is heel leuk om te doen ook. Dus, uh, het is ook we vinden de kleding... Ja, we doen het met z'n drieën en wij vinden sowieso... kleding heel leuk. Is het idee dat ook wel... Dat jullie, dat, zit er groei in? Gaat dit Ja, Ja, nee, er zit zeker groei in. En we willen ook wel professionaliseren. En uh, we willen ook wel dat... Poppies Parade meer echt een merk gaat worden en dat mensen een soort van naast nu.nl checken ook Poppies Parade gaan checken. Ja, logisch. als we het hebben over geld verdienen via sociale netwerksites. sites, vooral via Facebook dan en je merk sterker maken als bedrijf, um, er zijn natuurlijk wel andere al manieren waarop bedrijven Facebook hebben ontdekt. Ja, nou het, het bekende is natuurlijk het liken. Uh, je, kan, je kan een pagina liken, maar je kan ook op een andere plek op internet... bijvoorbeeld een artikel over een bepaald onderwerp, als je dat interessant vindt... en je klikt dan op de like-button... dan verschijnt op Facebook dat jij dat een interessant artikel vindt. En dat kan een artikel zijn met tekst, maar het kan ook al een product zijn. Dus er kan ook een webshop zijn van bijvoorbeeld Levi's... of een andere spijkerbroekenwinkel... Jij ziet daar een leuke broek die je overweegt te kopen of je hebt hem verkocht. Als je dan klikt op like... Dus ik zit op de pagina van Levi's bijvoorbeeld? Precies, en ik... je zit niet op Facebook. Je ja. zit in een Levi's Store, uh, ja. virtueel online. En je klikt op die broek, vind ik leuk. Dan zien jouw vriendinnen op Facebook verschijnen in hun wall, in hun muur van... in hun stroom van berichtjes. Uh, Willemijn vindt die in die broek leuk. Waardoor zij misschien op die link klikken en ook naar die broek ja. gaan kijken... Wat Levi's natuurlijk fijn vindt. Dus die... ik, ik wist dat dus niet, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat, is, dat is heel slim natuurlijk van Levi's en van Facebook. Um, Precies, daar hebben we allebei baat bij. Dus ja. Levi's plakt een klein stukje code van Facebook in hun pagina... waardoor er een soort koppelingetje ontstaat... Uh, en dit mechanisme dus zo kan werken. Ja. Um... Dat gebeurt heel veel. Er zijn ook heel veel andere manieren. Het gaat nu wat ver om dat uit te leggen, maar dat je getagd wordt in een foto... terwijl je helemaal niet omgevraagd hebt. Op die manier zit ja. je ook weer per ongeluk eigenlijk reclame te maken het gaat heel goed werken, voor een ja. bedrijf. Wat ik dan denk, uiteindelijk... Um, uh, ik ben hier niet de allervoorste in, maar er zijn natuurlijk al lang mensen... die het allemaal heel erg doorhebben, en ik uiteindelijk ook. Op een gegeven moment gaan mensen hier toch een hekel aan hebben, want je... Je, het is een beetje als, als gewoon je oude troep in de brievenbus, de, al die reclamefolders waar je niet om gevraagd hebt. Ja, hoewel je natuurlijk. Kijk, je vraagt er altijd wel om, alleen je bent er niet altijd bewust van. Dat, dat is nu een beetje het lastige. Dus als je in een kledingwinkel staat op de Kalverstraat en ze vragen: daar wilt u een formulierje invullen? Dan weet je, nou, die gaan mij foldertjes opsturen enzovoort. Omdat je moet echt je adres en je e-mailadres invullen. Maar op Facebook, op het moment dat je ingelogd bent, waar je ook bent op internet en je, waar je een Facebook-buttentje ziet, en is één klik, is in feite gebruik je dan je paspoort, namelijk je, je gegevens. Je account enzovoort. Dus het wordt zo laagdrempelig dat het heel handig en heel makkelijk is, maar het kan om een gegeven moment ook een beetje tegen je gaan werken. En dat zal ook de uitdaging worden voor Facebook, ik denk ik ook al dit jaar, van ze zitten op zo'n dunne grens van pas op dat het niet te goed gaat werken, omdat mensen zich dan misschien tegen gaan verzetten. Ja, ja. Um, dames, als jullie, um, jullie zitten nu op Facebook. Gaan jullie ook verder kijken naar andere sociale media? Twitter misschien? Valt er iets mee te doen? Ja, dat zijn we aan het doen. Een dan dan? dagelijkse uh, offering op Twitter voor ja, je ja. ook, lijkt als we me. Iets, uh, als we iets nieuws op hebben gezet, uh, een leuk nieuw hokje bijvoorbeeld... dan twitteren we dat ook, zodat uh, ook onze Twitter-volgers dat, uh, dat weten. En dan kunnen ze meteen naar de site. Ja, ja. die tweeten. Ja. Ja, maar precies. dat is gewoon, gewoon een berichtje, uh, niet ook met een foto erbij. Maar... Nou, met een linkje, en dan kunnen ze meteen naar die foto... en dan kunnen ze het zien. Ja. Krijg wordt Twitter, net zoals Facebook, ook een, een plek... waar je een soort bedrijfje kan openen op Twitter? Nou, Twitter wordt heel erg gebruikt om, om dingen aan te jagen. Eigenlijk precies zoals je het beschrijft. Het is natuurlijk heel makkelijk om heel kort berichtje met een linkje te plaatsen. Dat kan ook weer getweet worden. Dus het gaat heel snel naar duizenden mensen. En uiteindelijk is het altijd de bedoeling dat iemand dan klikt op een linkje... en vervolgens in de webshop of die Facebookpagina of waar het dan ook is. Dus helemaal alleen Twitter lijkt me lastig. Uh, maar wel een hele goede manier om mensen om, ja, verkeer te genereren. Ja, Jij zegt net, van het wordt een uitdaging. Hè? om het moet niet te ver gaan. Dat mensen zich genaaid voelen en denken... Dit, dit wordt allemaal gegevens van mij maar voortdurend doorgespeeld. Is het niet ook een beetje het gevaar... dat op een gegeven moment gebruikers van Facebook zeggen... ja, ik, ik, ik keer dat Facebook de rug toe. Want op elke site, alles wat ik aanklik... lineair rechter gaat het allemaal door naar Facebook. Ja. De, dat kan. Uh, kijk, mensen zijn, vinden het ook vervelend om overal accounts aan te moeten maken. En het is nu eigenlijk heel handig dat je, op, zeker in Amerika, op bijna al die sites. als je wil reageren ergens op, dan staat er gebruik je Facebook-profiel. Log in met je Facebook-profiel. Ook als je een nieuw account voor een nieuwe dienst wil aanmaken, log in Spotify met je Facebook. Spotify kan je geloof ik ook alleen nog maar via Facebook. Ja, dan is het al helemaal die kant op doorgeslagen. Ja. Dus het is toch die, weer die grens: is het nou gemakkelijk of, of gaat het te ver? Ook dat taggen van foto's, wat je even noemt. Als jij mij ergens taggt, dan, dan, dan verschijnt er krijn is daar en daar gesignaleerd, zonder dat ik dat zelf doe. Um, en dat, ja, dat is ook weer zoiets. Het lijkt heel geinig, maar het wordt wel een beetje, het wel een beetje lastig. Het is best mogelijk dat er een concurrent omgekeerd gaat komen... die dit helemaal andersom gaat doen. Die zegt, wij, we doen niks wat je zelf niet doorhebt. En dat werkt dan waarschijnlijk moeizamer... maar dat er toch een groep is die dat misschien juist prettig gaat vinden. Maar tot nu toe is het alleen nog maar groot en werkt het goed en groeit het. Dus laten we dat niet vergeten. En dit soort bedrijfjes als van deze dames? En echt een winkeltje op Facebook? Gaan we dat veel meer zien? Ja, omdat Facebook draait om fans. Ik denk ook dat je heel goed fan kan zijn van jullie uh, concept. Maar ben, je, met... ben je het al? Uh, nou ik ik moet... Even naar een leuk... Nou. Ja, ja. ja. Een leuk blouseje gekeken. <laughs> Gijne heeft even... een iets wat conservatieve kledingsmaak. Oh, oh, voor Kijk vooral even op de webcam, beste luisteraar. Het is overigens nog vakantie voor mij, maar dat is hij is. Um, Nee, maar dus daar, daar is het heel goed voor. Alleen inderdaad als het straks harder gaat. Als er meer bestellingen zouden komen. Of jullie misschien drie, drie dingen per dag willen gaan doen. Dan wordt het misschien lastiger om het met zo'n tool te doen. Of heb je misschien extra hulp, technische hulp ja, nodig. Dat, zeker, dat is ja. nou, wat ja, ik zeggen. Ja, Dan zou, zou je een, een app kunnen. Je hebt, uh, ja. hebt winkelapps. Een Die je ja. in de Facebook pagina, pagina kunt plaatsen. Ja. Dus dat betekent. Gewoon dat jullie niet meer hè, dat je nu omslachtig moet betalen, ja, al gegeven doorspelen, Maar dan kan je gewoon eigenlijk op je Facebookpagina starten ja, betalen. Ja, ja. Alleen dat kan nu nog alleen met creditcard. En in Nederland betalen natuurlijk super weinig mensen met creditcard. Ja. Dus dat, uh, ideal dat is heel mooi. Zijn. Ja. Ja. Ja. De dames gaan er een succes van maken. Poppies Parade, dankjewel Marre, Rosa en Eva de Visser. Succes ermee. Dank dankjewel. Wel. Zij zijn koor. En Dank dankjewel. Tot snel weer. BNM Today, Willemijn Veenhoven. Ja, tijd voor het laatste woord in BNN Today. Te beginnen met danser, acteur en presentator Jan Koyman. Julianne Moore, wat mij betreft de allerbeste actrice van de wereld... heeft overigens nog steeds geen Oscar... speelt in een nieuwe televisiefilm Game Change. En wie speelt ze daar? Sarah Palen. Oftewel de kandidaat vicepresident van vier jaar geleden. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Hou die film in de gaten. De titel? Game Change. En dan de hoofdredacteur van de Playboy, Jan Heemskerk. Gisteren misschien wel gezien op de televisie. De grote libellen documenteren. Wat een feest om eens rond te kijken op zo'n meisjesgedrag. Wat nog veel spannender is, dat diezelfde libellen volgende week een mannennummer heeft. Waarin is samengewerkt met, jawel, Playboy. Wij leveren de mannen, zij de vrouwen. En reken maar dat het zit net van de seksuele spanning. En dan oud politieagent, tegenwoordig schrijver Joop van Riesen. De net twitteraar speelt 50 Franse ministers. Iedereen twittert slangsband en ik reageerde uh, even omdat ik een boek schrijf waarin de politievrouw twee kindermoorden moet behandelen en erover nadenkt om ook te gaan twitteren. Berichten via de Twitter naar buiten spelen. Dat brengt ook veel risico's met zich mee, dus aarzel. Joop van Riezen, die hoor je ook trouwens morgenavond te gast... in onze speciale vrijdagavondshow om te praten over Willem Holleder. Hij was hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam in zijn tijd. Hij weet er veel meer van. En natuurlijk morgen ook met Erik Kortom, zoals elke week op vrijdag. En jakhals Erik Dijstra, die is morgen onze speciale gast. Dat was er meer BNN Today voor vandaag. Wil je de Facebookpagina van deze prachtige dames checken? Ga dan even naar onze Facebook eerst. facebook.com slash Today. En dan vind je die van hen weer ja, voor wat hoort.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 Dit is Radio 1.